Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Prensen Klammer. Topbestuurder bestuurder Ad is onze zomergast... en hij vertelt wat Nederland nodig heeft om uit de crisis te komen. En twee Nederlandse studenten van 19 en 20 belanden in Peru... en doen nu goede zaken met schoenen voorzien van een Inca-print. Eerst het NOS Journaal met Ewout Dion. Het RIVM waarschuwt dat er morgen matige smog door ozon kan ontstaan. In het oosten kan de smog ernstig zijn. De luchtvervuiling ontstaat onder meer door de hoge temperaturen. Het RIVM adviseert in dat geval om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral mensen die ziektes aan de luchtwegen hebben kunnen last krijgen van de smog. Het RIVM raadt raad die groep aan om morgen binnen te blijven. Voor vandaag worden nog geen problemen met de smog verwacht.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 In Frankrijk is met groot machtsvertonen... oud-minister en bankier uit Kazachstan gearresteerd. Er liep al jaren een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Oud-minister en bankier, Abiyazov, wordt verdacht van het verduisteren... van 4,5 miljard euro van zijn bank, de grootste van Kazachstan. Er werd in het zuiden van Frankrijk gearresteerd... door een speciaal politieteam met gepanserde voertuigen. Er was ook luchtsteun, omdat rekening werd gehouden... met verzet van zijn privémilitie.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 Vanochtend claimde een medewerker van de partij van president Mugabe de overwinning. De verkiezingsdag zelf verliep gisteren vrij rustig, maar de spanningen over de uitslag worden nu dus zichtbaar. De officiële uitslag wordt maandag verwacht. Het officieus naar buiten brengen van verkiezingsresultaten is in Zimbabwe verboden. Het weer zonnig, droog en tropisch warm, 25 graden op het strand tot 32 graden land in maart. Vanavond nog lang warm, minimaal vannacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en nog wat warmer, 32 tot 35 graden. Maar s'avonds is er kans op onweer. Voor de situatie op de weg gaan we naar Johnsen Hokka van de ANWB. Met een korte file op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat bij Amsterdam Business Park 2 kilometer aan ongeluk. De linkerrijs ook is daar afgesloten. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbeth Glutuke. Goedemiddag van harte. Welkom bij dit is de dag aan tafel. Ad Scheebauer, een van de bekendste bestuurders uit het Nederlands bedrijfsleven. De meeste mensen zullen u kennen van uw tijd bij KPN. Maar sinds twee jaar bent u directeur van Fox IT, een internetbeveiligingsbedrijf. En u sponsort het hackersfestival OHM 2013. Dat gaande is op dit moment. Klopt. Ja, en uh, voor de meeste bezoekers daar is Julian Assange een held. Hij sprak gisteren ook voor, voor u ook. Nou, ik was er niet, maar ik heb erover gehoord. Dus hij heeft het uh, voornamelijk gehad. Uh, ja, een soort van bemoedigende toespraak uh, richting... Uh, er, waren, er zijn daar 3000 mensen. die. Uh, ja, we hadden er gisteren hier ook aan de tafel. Ja, oké. Okay. En die uh, ja, zeggen die uh, de, voor, voor hen is hij uh, waarschijnlijk toch ook een beetje een held. Hè. Niet voor iedereen, maar hij, uh, hij heeft natuurlijk wel het nodige teweeggebracht. En dus, uh, nou ja, hij, uh, hij heeft kennelijk verteld over hoe hij er zelf in zit... en uh, wat hij vindt dat de hackerscommunity moet doen. En uh, nou, het is een, uh, verder geen nieuws, hè, maar... Een nou, leuk verhaal. Ja. Julius Wijse, die kwam na het afronden van de middelbare school tijdens zijn rondreis in Peru de Mipacha-schoen tegen. Dat moeten we in Nederland ook hebben, dacht hij toen. En dan startte ja. samen met zijn vriend Nick de Ronde Bresser zijn eigen bedrijfje. En nu zijn de schoenen niet meer aan te slepen. Ook hier aan tafel ging ik ook recht Lex Peters. Die heeft verteld over de verbinding tussen azijn en baarmoederhalskanker. Vertelt u nog niet het hele verhaal, maar wat is de relatie tussen deze twee? Nou, met tafelazijn kan op een heel eenvoudige manier voorstadia van baarmoederhalskanker worden aangetoond. Overal toepasbaar, heel erg goedkoop. En het kan op een manier aangetoond worden dat het ook direct behandeld kan worden. Dus goed nieuws. Ik heb, ik heb goed nieuws. Goed. En in de rubriek Natuur op 1 verklaart medisch-bioloog Lucas Wenninger waarom sommige dieren monogaam zijn geworden. Als u een vraag hebt aan Ad Gebouwer, dan uh, horen we die graag via Twitter met de hashtag DIDD of via onze website Ditistedag.nu. Ad Gebouwer, ja, u bent uh, lang het hoofd geweest van de KPN, maar met pensioen gegaan. En uh, toen dachten we, nou dan gaat u uh, golven. Leuke dingen doen, achter de zitten, maar dat is niet zo. Ik nu hier in de directie van internetbeveiligingsbedrijf Fox IT. Wat is er zo leuk aan het besturen van een bedrijf? Nou, ik ben in 2005, toen zat ik nog bij KPM... ben ik eigenlijk begonnen met naast mijn werk ook te investeren in bedrijven. Het eerste bedrijf waar ik toen in geïnvesteerd heb is, is Weekamp geweest. En naderhand nog een kleine bank, Oien's. En toen ik wat meer tijd had na KPN, toen ben ik gaan kijken naar, naar andere kansen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met, uh, met mensen die dus in, in cybercrime zaten en zo. En Fox IT is een, een toonaangevend bedrijf in die branche. Nou, cybercrime is helaas voor de maatschappij, maar goed voor Fox is een, een sterk groeiende industrie. Dat ja. kunt u elke dag lezen. Dus uh, de, de, de, de bedrijfstak groeit sterk, Fox is een, uh, het leidende bedrijf daarin. En op een gegeven moment heb ik toen met de twee eigenaren overeenstemming bereikt. Dat ik een deel van het bedrijf zou overnemen. En ook een bestuurdersrol zou vervullen om te gaan helpen op gebieden waar een beetje laat zeggen, wat, wat nieuwe impulsen nodig waren. En dat is met name groeien in het buitenland. Met, met welke strategie doen we dat nou? Uh, dus daar hou ik me eigenlijk voor, ja. voornamelijk mee bezig. En dus nog niet met pensioen. Nee. U bent ooit natuurlijk begonnen met werken. Dat was waarschijnlijk niet meteen als directeur. Wat was uw eerste baan? <tus> Uh, ik heb mijn eerste baan was toen ik 16 was. Uh, als kelner op een uh, cruiseschip. Kijk, dat klinkt heel romantisch. Ja. ja. Dat dacht ik ook. Ja. <laughs> <laughs> maar dat viel tegen. Ja, dat viel tegen. <laughs> dat dat is, uh, heb ik wel anderhalf jaar gedaan. Misschien een kleine twee jaar. Een aantal grote reizen gemaakt. Maar ja, dan wat zit viel je... er tegen? Nou, met name dat je. De laatste reis die ik gemaakt heb was een, uh, een cruise rond Nieuw-Zeeland. Nou, Nieuw-Zeeland is dus. Zo ver als je kan gaan. Als je verder gaat, blijft de terugweg. Ja. Dus dat is een heel lang varen. En als je daar dan uh, heen en dan weer terug en zo, dan zit je dus eigenlijk weken op zee. En dat gaat, uh, vond ik, denk je, ja, weet je wel, ik hier nou nog twintig jaar. Elke dag uh, altijd, wakker worden. Altijd Weersesie. maar uit het water. Zien. Ja, precies. Water kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik woon nu overigens wel aan zee. Okay. Maar goed, dat daar gelaten. Er komen even twee heren binnen. De mannen van de schoenen neem plaats. <tus> um, toen u 17 was, meneer Scheepbouw, heeft u een ernstig ongeluk gehad. Ja. Zo, zo erg zelfs, dat u een jaar in het ziekenhuis heeft gelegen. Ja, klopt, ja. Wat, wat gebeurde er? Nou, ik heb een verkeersongeluk gehad met een scooter. En uh, dan was er uh, veel gebroken. En dat, uh, ja, dat, uh, op de een of andere manier lukte dat niet... om dat allemaal tegelijk aan elkaar te plakken. Dus dat ging in fase. En dat heeft eigenlijk een jaar geduurd. En toen uh, ja, nog een uh, klein jaar revalidatie. Ja. Dus dat, is een, uh, dat was toen uh, heel erg vervelend. Ja, dat, was, dat, dat zegt u wel in één zinnetje. Ja, maar ja, maar dat goed, is, wat, wat moet je er meer over zeggen? ja, hij, hij je? begint net de, aan je leven. Echt, ja, het is echt verschrikkelijk natuurlijk. Als je 18 bent en je, hebt, uh, je bent vol energie... En uh, je moet de hele dag in bed liggen. Ja. Want in je, in je hoofd heb je wel veel energie. Wat heeft u toen bedacht in die tijd? Had u, had u toen ideeën over wat u wilde gaan doen of wat u wilde gaan bereiken? Nee, nee ik heb eigenlijk alleen maar bedacht dat ik zo snel mogelijk dat ziekenhuis uit wilde. Maar <laughs> niet plannen gemaakt voor de toekomst? Van nee. dit wil ik of dit. Want u werd van huis uit niet heel erg gestimuleerd om te studeren? Nee, niet echt. Nee, maar ook niet, niet, niet tegengehouden. Maar het was niet gewoon niet, uh, ja, niet op de agenda. Nee. Het was niet zo dat ze thuis zei ga jij maar eens naar de universiteit. Had u meer willen studeren in uw jeugd? Nou, dat weet ik niet. Kijk, toen heb ik er nou gewoon niet gedacht van... Tjonge, jongen, jonge, wat jammer dat ik nou niet nu mag studeren. Achteraf heb ik wel gedacht. Want uh, uiteindelijk moet je dan toch, als je dus wat wil bereiken... moet je dat allemaal s'avonds in gaan halen en zo. Dus achteraf heb ik wel bedacht. Uh, A, dat is dom. B, je mist eigenlijk een hele leuke tijd. Van je achttiende tot je, weet ik wat... 3-24e, dat je dus. Als het mee zit. <laughs> ja, als het mee zit. Ja. Maar uh, dat je dus uh, kan studeren. En dat studeren, dat heb ik bij mijn kinderen gezien. Dat uh, hoeft echt niet dag en nacht. Dus je, hebt, je kan een hele leuke tijd hebben. En uh, die, die mis je dan. Ja. Dus dat is jammer. Ja. Ik zou, als ik het over kon doen, zou ik het anders doen. Dan toch wel weer gaan studeren. Ja. Nou, u heeft het erbij gedaan, steeds. Ja. Uh, naast het werken, een boekhouddiploma gehaald. Een leidinggevende functie gekregen. Laten we even luisteren naar een kort overzichtje van uw carrière. Ja, dus de schuld van de populaire giromaat. Steeds meer rekeninghouders bij de postbank halen hun geld uit de muur. Wij voorzien dat in de komende vier jaar een 1700 taken zullen vervallen. 350.000 en 400.000 half. In 1994 worden er aandelen uitgegeven. KPN groeit uit tot een gigant met een geschatte waarde van zo'n 50 miljard gulden. Vandaag werd de splitsing van het bedrijf aangekondigd. Er komt een postbedrijf en een telecombedrijf. KPN. Vanmiddag rolde de kop van de eerste zondebok. Zijn opvolger Scheepbouwer wacht een enorme klus. De hele dag is erover gesproken op het KPN hoofdkantoor. Want 4800 man op straat is niet niks. Bijval kreeg de VVD'er Ella Fouten toen ook zij deze week de optieregeling van KPN-topman Scheepbouwer afkeurde. Voorzitter, uh, 1,6 miljoen opties, gouden handdruk is in de ogen van de VVD een exorbitante beloning. Hij werd deze week onderscheiden met de titel topman van het jaar 2002. Manager Ad Scheetbauer van KPN. Het is vandaag woensdag, woensdag 6 april. En dat is de dag dat Ad Scheetbauer afscheid neemt als de bestuursvoorzitter van KPN. Morgen ben ik werkeloos. Ad Scheetbauer, ik zag wisselende uitdrukkingen op uw gezicht. Dat zou best kunnen, ja. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, nee, helemaal niet. Maar zitten. Kijk, als je zo'n lange periode bekijkt. dan zitten daar natuurlijk altijd. Uh, uh, leuke en minder leuke momenten in. En ja. bij de minder leuke momenten zal ik best zonder er gekeken worden. Nou, ja, ja. Ja. Want toen u aantrad. tien jaar. Tien jaar uh, bij die, voordat, nou ja, aan het begin van dat tienjarige ja. bewind... toen was het niet goed met het bedrijf. Hè? Nee. nee. Stond het er slecht voor? Ja, dat stond, stond er stond ze slecht voor. Het was uh, laten we zeggen, vier, vijf maanden van een faillissement af. En uh, nou, dat was dus een, een lastige periode, want je moest dus uh, een heleboel mensen tegelijk tevreden stellen. Dat, uh, zowel uh, leveranciers uh, die hun geld wilden, mensen die werk wilden, uh, banken die uh, hun geld wilden. En dus dat was een, een, een, een veel gedoe. En uh, nou ja, goed, op een gegeven moment heeft dat dus geleid tot een reorganisatie, die, die dus uh, ook veel werkgelegenheid heeft gekost. Maar ja. uh, uiteindelijk is het bedrijf daardoor overeind gebleven. Dus de, de rechtvaardiging daarvoor is dan toch altijd dat. Ja. Als er 4.000 man uit moet en uh, 40.000 anderen kunnen blijven... dan, ja, dan zeggen ze, is dat in elk geval een rechtvaardiging... Ja. dat dat, dat uh, een, een, een pad is wat je op moet gaan. Maar dat kun je dan achteraf zeggen? Hè? Want de, nou, u, ja, ook, oh, oh, ook vooraf. Ja, dat u wel, maar ja. de mensen die het konden zien... die konden het natuurlijk achteraf pas zien. Nee. Hoe, hoe, hoe was dat om in die tijd al die mensen te moeten ontstaan? Ja. Nou, dat is, uh, dat is uh, heel vervelend. Dat was ook nog nooit gebeurd bij het bedrijf. Dus dan zeggen mensen konden het niet eens. Hè. Zeg, iemand uh, ontslaan is ook nog uh, dan zeg het, toch een gesprek voeren... waarbij je iemand op een uh, nette manier vertelt waarom dat het in elkaar zit. Dus die expertise men... was er gewoon niet in. Nee, als, als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is die er niet. Nee. Dus ja. dat uh, hebben we dus moeten, mensen moeten leren. En daarna heb ik ook gesprekken gehad met een paar honderd uh, mensen die ontslagen zijn. Een uh, stuk of twintig groepjes van twintig, denk ik. Om te vragen hoe dat nou gegaan was. Of dat ook een beetje netjes was gegaan en zo. En uh, nou, dat, dat, dat ging best. Maar op zich kom je dan natuurlijk wel een stuk dichter bij de, de problemen die mensen hebben. Kijk, het is één ding om te zeggen. Ik ontsla 4000 mensen om het werk van 36.000 anderen te redden. Maar het is iets anders als je dus één van die mensen. of twintig van die mensen. Uh, aanspreekt. of met ze spreekt over wat de gevolgen voor hen zijn. Ja. En, want die zijn natuurlijk altijd. Ja, iedereen heeft. Uh, studerende kinderen, hypotheek. En dus dan, dan wordt het heel persoonlijk. Ja, Maar kon u daar wel tegen? Want ik kan me voorstellen dat het dan ook wel heel dichtbij komt... en dat je dan denkt, ja, nou oké, okay, ja. deze doe ik dan toch maar niet. Maar dat nou, kan je, je ook weer niet denken je natuurlijk. Moet, je moet heel erg overtuigd zijn van je gelijk. Ja, en dat, en, wa dat was u wel. Dat was ik wel, ja, omdat ja, je, je kan ja. alle opties op een rij zetten... als er uiteindelijk maar één is, dan, dan moet je die volgen... En uh, nou, dat hebben we gedaan. Ja. Ik begreep ook dat u zelfs mensen die u anonieme brieven stuurden... dat u dan uitdeekt zoeken wie het was... en dat u dan vervolgens ja. met ze in gesprek ging. Ja, nou, dus uh, iedereen die mij mailde en uh, commentaar had. Hè, dus, uh, dat, uh, zeggen, Nederland is natuurlijk een land met mondige mensen. Dus veel mensen mailen dan en zeggen van... Uh, klootzak dit of... Oh ja, en, uh, dat ja, ging ja, wel ja, in ja, die termen. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, dan zei In plaats van ze terug te mailen dan uh, vroeg ik aan mijn secretaris... maak maar een afspraak, laat ze maar komen. En dan kwamen ze ook wel. Dan kwamen ze, ja. En dan, uh, meestal, Meestal gingen ze dan. Euh, nou, dit nou, was eigenlijk altijd wel grappig. Want mensen zijn. En dan zijn het dus natuurlijk altijd wat makkelijker om flink te zijn. Het lijkt me, like me dat ze naar binnen kwamen en ze hun roten.kaken. Nou ja, dat viel wel mee. Het, het, het, het grappige was altijd wel dat. Mannen die kwamen dan en zo, en die, die hadden zich uh, goed voorbereid. En, en vrouwen kwamen nogal altijd met z'n tweeën. En die zei, die, die, die zei dan... Net vrouw, als bij de wc eigenlijk. Mijn collega vindt het ook. Mijn collega vindt het <laughs> ook. Dus, dat, dat was uh, op zich. al bij elkaar. Het ging wel om 20.000 mensen in tien jaar tijd, hè? Ja. Dat is een heleboel. Ja. Bent u misschien de topman die de meeste mensen ooit ontslagen heeft ik, in Nederland? Ik heb geen idee. Dat soort records houdt u niet bij? Nee. nee. Uh, hoe is het nu met KPN? Nou, dus ze hebben net een halfjaarbericht uh, de wereld ingestuurd... Wat, uh, waar de resultaten overigens niet, uh, niet heel florissant waren. Maar het meest opvallende bericht was dus dat ze Duitse bedrijven kopen. Ja, e dat, heeft u ja, niet e gedaan hè, in de tijd dat u er zat? Nee, nee, vind ik ook zonde dat dat gebeurt. Ja? ja, Want? Ja, een heel mooi bedrijf. Ja, kijken, maar... voor, Nederland is een, een kleine markt. En dat, dat, in welke business je ook zit, hè, en ik zit best in een paar... blijft het toch altijd wel dat Nederland is natuurlijk toch gewoon beperkt, klein... En Duitsland is ja, de grootste markt van Europa. Dus als je daar een, een hele behoorlijke positie hebt opgebouwd in, in tien jaar tijd. dan is het dus heel jammer als je er afscheid van hebt. Had u niet gedaan? Dat weet ik niet. Kijk, je moet alle feiten voor ogen hebben. om te beoordelen of beslissingen goed dat zijn of niet. Dat ga ik niet doen, want die feiten heb ik niet meer. Nee. Ik, ik zeg alleen dat ik het jammer vind. Ja, ja zij zeggen het leverde ons veel, veel, veel verlies op. En ander nieuws nog over KPM. We gaan straks nog over andere dingen hebben. Maar. Uh, dat wordt misschien ook overgenomen door uh, Amerika Mobiel van uh, Carlos Slim. Luister even wat daar aan de hand is. Meet Carlos Slim. Dat is toch een gemene streek uh, in één keer. The Mexican telecom tycoon. Het Mexicaanse telecombedrijf Amerika Mobiel heeft per direct de samenwerkingsovereenkomst met KPN opgezegd. The world richest man. Het is echt een hak die je zette. Want dat is dan kennelijk wat er nu gaat gebeuren. Dat ze KPN gaan overnemen. Ja, dat gaat gebeuren. Alleen niet nu, denk ik. Wat about this uh, telecom monopoly that you have in your, in your country? Is not a monopoly. Ja, dat was uh, Carlos Slim himself. Het is geen monopolie, zegt u. Denkt u dat het waarschijnlijk is dat hij KPN over gaat nemen? Mm, dat weet ik niet. Ik heb het idee. Dat ze, hebben een jaar geleden hebben ze die uh, 8 of 29 procent gekocht. En uh, ik heb nooit het idee gehad dat daar iets van een plan achter zat. Nee? En, nee. Oh, hij deed maar wat. Nou ja, ik denk dat hij dacht op dat moment koers is laag. Ah ja. Dat dacht ik. Ja. Maar, uh, en nu is het een jaar later en ja, nu, uh, nu is er allemaal gedoe of hij nou wel of niet akkoord gaat met het verkopen van Duitse bedrijf. En we moeten het dus afwachten. Maar uiteindelijk, uh, ja, uh, het, het vervelende is natuurlijk als iemand 30% of 29% van je bedrijf koopt, dat hij dat daarmee alles blokkeert. Want iemand anders kan het niet kopen, want het is helemaal afhankelijk of hij die 30% verkoopt. En hij hoeft niet het bedrijf te kopen totdat hij de 30% of meer heeft. Mm -hmm. Dus het is een hele handige strategische positie van hem. Is het verlammend ja. voor een bedrijf? Ja, ik vind het wel een beetje, ja. ja. ja. ja. ja. En kan Carpien iets doen? Of ben je eigenlijk gegijzeld door zo'n man? Nou, je bent toch wel een beetje gegijzeld. Want ook die E-plus e moet nu verkocht worden. Er komt straks een aandeelhoudersvergadering over. En dan met 30% kun je waarschijnlijk... Die aandeelhoudersvergadering wil min of meer blokkeren. Omdat gemiddeld komt er op zijn aandeelhoudersvergadering komt 55% van de aandelen. Aandeelhouders met aandelen komen langs. Mm -hmm. En als je dan 30 hebt, heb je dus de meerderheid. Ja, wat zou u doen als u nog de baas was aan deze situatie? Ja, ik zeg al, dat kan, Je moet alle feiten voor je hebben om dat te kunnen beoordelen. Maar ik, eh, eh, ik, ik zou denk ik eh, ja, toch naar de opties kijken. Wat gebeurt er nou als je E-plus niet verkoopt? En dan toch nog houden. Nou Hebben... ja, daar zou ik naar nou kijken. Of, of dat kan. Ja, ja, ja. Hebben ze ook u al gebeld? Wordt u nog wel eens geraadpleegd? Nee, nou ja, ik word wel eens geraadpleegd, maar niet door de Mexicanen. Nee, maar, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar misschien wel door de top van KPN op dit moment. Nou, nee, ik ben geen officieel adviseur of zo, maar ik kom natuurlijk nog wel te veel mensen af en toe tegen. Maar niet, uh, niet in uh, enige officiële capaciteit. Nee, nee. Uh, in uw tijd was er ook al discussie over salarissen. Dat hoorden we net ook even langskomen. Er was gisteren uh, opvallend dat de pensioenfondsen... die proberen op dit moment grote beloningen in het bedrijfsleven tegen te houden. Gisteren protesteerden zij tegen de beloning van 5,7 miljoen voor DE-topman Jan Benning En uh, vorige week ook al bij andere bedrijven. Niet dat dit helpt, want vervolgens gaat die beloning gewoon door. Wat vindt u daarvan, van die ontwikkeling? Nou, dat heeft twee kanten. Dat mensen daartegen ageren, begrijp ik best... Maar het, die pensioenfondsen zitten daar, vind ik, wat hypocriet in. Want het begint namelijk uh, bij het begin... ergens is er een aandeelhoudersvergadering... waarin wordt voorgesteld dat iemand een bepaalde beloning krijgt. En dan stemmen die aandeelhouders daarvoor of tegen. Dus ook deze pensioenfondsen. Die hebben dus waarschijnlijk twee jaar geleden, toen Benning werd aangesteld... voorgestemd dat hij dat beloningspakket krijgt. Nu, twee jaar later wordt dat bedrijf verkocht... pakt dat beloningspakket uit op... 13 miljoen was ik ergens. Uh -huh. Ja, dan zeggen ze ja, veel te veel. Ja, dat hadden ze dus moeten bedenken. toen ze voorstemden dat hij dat beloningspakket kreeg. Ja, dus u zegt ze hadden beter op moeten letten. Ja, en dat ja. te gaan. Ja, Het is altijd maar achteraf zeuren. Ja, maar het is sinds, sinds uw vertrek is het de, een discussie die eigenlijk nog meer opgeleid is dan daarvoor. Uh, en uh, dit mechanisme herhaalt zich dus permanent. Nou, moet je opletten als die beloningspakketten aan de orde komen. Wanneer mensen aangesteld worden of wanneer er gevraagd wordt. Want als je de beloning wijzigt van de top, moet je altijd naar de aandeelhouders. En dan wordt er altijd over gestemd. Ja, en, en dus moet het op dat moment gebeuren. Precies. Ja, en waarom gebeurt dat niet? Omdat op dat moment waarschijnlijk, bijvoorbeeld in het geval van Benning, iedereen dacht, nou ja, kijk, eer dat dat wat waard is, dan, weet je wel, dan, dan hebben we allemaal feest en dan zien we wel. Ja, ja. Maar ja, toevallig gebeurt het dan wel binnen een hele korte tijd. En dan die hadden zelf lopen overigens dan ook gewoon lachend weg met de winst. En dan, ja, dan wordt er over dat pakket van Benink wordt daar, uh, een hoop hijs aan gemaakt. Ja. Maar volgens mij is dat toch veel, uh, hoe heet dat, ketelmuziek uh, voor de buren. Ja, irriteert het u? Ja, ja want ik vind het er om het begin wat te doen. Ja, maar dat gebeurt dus steeds niet. Nee. Nee. Fox IT, daar werkt u. Ja. Wij denken dan allemaal aan een televisiestation in Amerika... maar daar heeft het dus niks mee te maken. Nee, daarom staat er ook IT achter. Oh, ja. <laughs> maar ja, dan nog. <laughs> maar Denk maar niet het alleen in Amerika, binnenkort ja, komen hier Het Ze komen, ja, ja. ze komen en... ook nog ja. in Nederland. Ja, ze zijn, uh, geloof ik, volgende week in de lucht. Of ja. zo. Een ja. conservatieve ja. tv-zender van Rupert Murdoch. Maar u doet iets heel anders. Wat doet uw bedrijf? Uh, Fox IT is een internetbeveiliging. Dus, uh, maar ze doen uh, een aantal dingen... maar bijvoorbeeld het uh, internetbetalingsverkeer van banken uh, beveiligen. Daar gaat nog wel eens wat fout, hè? Ja, maar wat zij doen is we zeggen, de internetstromen uh, volgen... om te kijken of daar boefjes tussen zitten en die er dan uitvissen... en dat aan de bank doorgeven en zeggen, opletten, dat dat gebeurt er. Ja. Dat, dat gebeurt dus met de software die ze hebben... en met mensen die dus dan uh, meekijken met, uh, met dat betalingsverkeer. Veel werk, denk ik, want uh, de banken hadden het nogal lastig de afgelopen tijd... met allerlei uh, ja, uh, cybercrime ja, ja, aanvallen, ja, ja. DDoS-aanvallen. Ja, Maar iedereen heeft het dus lastig. Hè? Dus de, de, uh, Fox werkt ook veel voor de overheid, voor de AfD, voor het ministerie van Defensie... Uh, voor allerlei grote bedrijven waar dus uh, die gehackt worden... en waar dan dus uh, maatregelen moeten worden genomen dat dat niet meer gebeurt. En dat, ja, je ziet dus dat zo'n hele ontwikkeling met de maatschappij is... vind ik enorm veel beter af met internet en online uh, en communicatie. Ja, u zit zelf niet op Twitter of op Facebook, begrijp nee, ik. Hè? Dus nee. u zelf heeft er niet zo'n behoefte aan? Nou, niet aan Twitter, nee. Nee. nee, niet om te zeggen van: Weet je al, ik, ik, ik ben nu in Helversum zitten ja. wachten tot de uitzending begint. Nou, leuk, dat zijn dan de berichten. Dat kunnen we ja. de meeste tenminste ja, gaan ja, luisteren. Maar goed, ja. maar het, is wel, het is wel, het heeft de samenleving maar, ten goede veranderd, zegt hij. Ja, en dan uh, zeggen maar: Je ziet dus nu dat, uh, dat er op allerlei manieren, dus uh, uh, ja, ook. Uh, er zijn eigenlijk een aantal mensen die daar dus misbruik van maken. Het zijn a, jongetjes van 17 die dus heel slim zijn. B, je hebt dus idealisten die daar dus gebruik van maken. Dan heb je criminelen die dus gewoon geld willen stelen. Of andere dingen willen stelen. En je hebt dus overheden die dus gaan spioneren. Ja. Dus je ziet dus, mensen gaan geen oorlog meer maken... door met een tank ergens een land binnen te trekken. Maar je kan... Als je Nederland binnen wil trekken als uh, voorbeeld... kun je dus ook uh, regelen dat uh, alle sluizen tegelijk opengaan... en alle wegen, allemaal rode kruis komen... alle telecomnetwerken plat liggen en dan uh, alles ontregelen. Dat is een beetje ja. wat we van de films kennen, toch? Ja, nee, maar ja, dat, dat, kan dat, dat, dat is dus, uh, zeggen, uh, denk ik... Uh, een mogelijke werkelijkheid. Nou is het zo dat u dat uh, Hacker Festival sponsort... Ja. Uh, 2013, <lacht> OOM 2013, ja. daar zijn uh, ook mensen die dit soort dingen doen. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, wij, oh. wij controleren niet wie, uh, wie daar allemaal zijn. Maar je moet ervan uitgaan dat dat gewoon voor uh, 99% wel gewoon legitieme, keurige mensen zijn. Hè. Bij volkswerken, 200 mensen, die, die kun je ook allemaal hekken noemen. Maar die, zitten, zeggen, die zijn allemaal gescreend door de AIVD en door andere instanties. Dat, uh, dat ze dus heel uh, legitieme, netjes ja. werken. En zo zijn er honderden anderen. Dus. Maar er zullen er ook wel een paar tussendoor lopen die dat niet zijn. En zo'n uh, Julian Assange spreekt er dus wat u ja. zei... daar kun je ook van alles van vinden. Er zijn toch overheden die hem graag in handen ja. zouden willen ja, krijgen. Ja, ja dus, maar goed, dus dat is een, een, een discussie. Ja. Zo even een stukje naar hem luisteren... van zijn toespraak die hij gisteravond hield. You're in the Netherlands. Uh, you exist under the US. That's the route. Uh, the Danish... Uh, sorry, the um, Dutch intelligence services... and their relationship with the US... Uh, is a subordinate relationship. Ja, we zijn voorkomen onderworpen aan de Verenigde Staten, zegt hij. Als Nederland hebben we helemaal niks te zeggen. Hij zei het nog even Deens. Ja, dat doen de mensen wel vaker. Nederland en Denemarken door elkaar. Heeft hij gelijk? Nou, ik denk dat de, zeggen, de, de relaties van, uh, van West-Europa met Amerika... die zijn denk ik nauw verbonden. En dat de uh, prism wat, uh, waar die meneer Snowden mee naar buiten is gekomen... ja, daar... Uh, er komt veel informatie uit dat de Amerikanen dan zeggen, behoorlijk aanwezig zijn. Ja, nou, maar waarschijnlijk zijn de Russen ook aanwezig. Ja. Heeft u daar veel mee te maken in het werk wat u nu doet? Nou, ik zelf niet. Maar, en, bedrijf? maar uh, Het bedrijf heeft daar waarschijnlijk wel eens zijdelings mee te maken. Ja, waarschijnlijk wel eens zijdelings? Is nou, dat nou ja, wel of niet? Nee, maar als wij voor de IVD werken... dan wordt er dus niet uitgebreid besproken wat, uh, nee. wat dat werk precies is. En u er werkt zijn... voor de IVD? Soms, ja. Ja, ja. ja. Nederland. De economie in Nederland. Laten we het daar eens over hebben. In 2012 bent u gepolst voor een uh, positie in een zakenkabinet. En u heeft eigenlijk nooit willen vertellen door welke partij. Nee. Ze zullen zeggen dat is nooit een zakenkabinet geweest. Dat zal er ook nooit komen. Omdat uh, politieke partijen zijn veel te blij als ze een keer kunnen regeren. En er staan allemaal mensen die al jarenlang hebben gewacht... om een minister te worden om dat dan te gaan doen. Ja. Maar er is wel eens gesproken van als er nou een, een uitslag komt... die het land onregeerbaar maakt, dan zou je een zaakkabinet ja. moeten kunnen hebben. En zou je daarin nou, ja. willen? Dat hangt van de positie af. Ja. Nou stel dat u minister nou, ja, niet, van Financiën bent. Niet, niet minister van Landbouw? Nee. Oh, nee. Zo, nee, nee. <laughs> nee. Ja, financiën, ja, dat is in nou, gewoon geval een, een, een, Daar is een, een baan die, die te begrijpen is voor ja. mij. Ja. Nee, dus, wat opvallend is aan de Nederlandse economie... is dat wij vergeleken met de rest van Europa... er waren gisteren ook weer wat berichten... het niet heel goed lijken te doen. Nee. In de landen om ons heen lijkt de economie aan te trekken. Zelfs in de Verenigde Staten. Zelfs in landen in Zuid-Europa. Wat, wat, wat gaat er fout? Wat doen we fout? Nou, we hebben heel laat ingegrepen. Dus in 2007 en 2008 is dat begonnen. Toen hebben we eerst een. Uh, uh, zeggen, hoe heet dat zo'n geweest? Zo tijdelijke werkloosheidswet gehad. Hè, weet je waarmee je part-time werkloos kon ja, zijn? En ja. nou, dat heeft een paar jaar lang heeft dat veel verbloemd. En pas eigenlijk vorig jaar is volgens mij. Uh, de, is dat echt doorgezet, dat dat slechte nieuws doorwerkte. Ja, toen had opeens de overheid ook een tekort. Dus de overheid moet nu bezuinigen. Dus nu zie je dus dat bedrijven hebben het al niet breed omdat de internationale economie niet goed is. De overheid bezuinigt daar bovenop. Dus we krijgen nu. Eigenlijk de klap die we misschien vier jaar eerder hadden moeten hebben. Dus als is te, te laat ingegrepen? Ja. Moet ja. je dat zeggen? Ja, dat ja, okay. vind ik wel. Ja. Ja. En hoe lang gaan we daar dan nog last van hebben? Nou, volgens mij nog, nog, nog vele jaren. Kijk, je krijgt volgens mij nog vele jaren wat ik dan een kwakkeleconomie zou noemen. Dus een kwartaal een procentje groeien. Of een half procentje of een kwart. En een kwartaal weer eens een uh, half procentje krimpen. En uh, ja, zo... Uh, zo sukkelen we door. Ja, maar dat willen we natuurlijk niet. Nee, Want, nee, hoe, maar, moeten we het, hoe moeten we het nou, veranderen? Dan, dan moet je dus uh, hervormingsmaatregelen nemen. Waar veel over gesproken wordt. Maar elke keer als er een hervormingsmaatregel is... dan wordt die dus in de Kamer weer afgezwakt. Onder druk van of de Tweede Kamer of de Eerste Kamer. En welke hervorming heeft het dan over? De woningmarkt? Nou ja, de, de, de hervormen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de, woningmarkt, de hypotheekrente. Ik bedoel, je kan, wat, de grote de, maatregelen. De, de grote maatregelen die dus zouden moeten hervormen... die. Uh, ja, die worden elke keer niet gedaan. En als er iets in het uitkering- of toeslagenstelsel moet veranderen... dan, dan, ik, dan loopt natuurlijk ook iedereen te hopen. En er is altijd wel iemand die zegt, ja, dat doen we niet. Nee, en als het heeft over de arbeidsmarkt... bedoelt u dan dat de ontslagrechten versoepeld moet worden, bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat je moet... Uh, dat is waarschijnlijk een onderdeel daarvan... maar ik denk dat je dus uh, moet proberen een, een arbeidsmarkt te maken... waarbij dus mensen veel sneller aan de slag moeten. He, dus uh, er is nu heel veel dat mensen zeggen... ja, ik ga niet voor hetzelfde geld werken... Nou ja, goed, daar kun je misschien ook nog iets mee indenken. Dus je moet op een gegeven moment een systeem maken... waarbij het wel aantrekkelijk wordt om te gaan werken. He, ik heb een poosje in Amerika gewoond en daar kun je veel van zeggen. Maar iedereen die daar aankomt, die moet gaan werken. Ja. Want als je niet gaat werken, heb je niks. Nee. Nou, ik zeg niet dat we het hier moeten doen... maar je moet het wel een beetje aantrekkelijk maken... dat wie kan werken, ook gaat werken. Nou, dat is een van de dingen. Nou, ontslagstelsel. Je moet waarschijnlijk aan de minimumloonkant wat doen. Dat mensen toch sneller dus, uh, een baantje gaan zoeken. Maar er zijn heel veel maatregelen die daar genomen moeten nee. worden. Maar er gebeurt niks. Nee, en, op, en u zegt, als wij op dat vlak niet die grote hervormingen doorvoeren. dan blijven wij kwakkelen. Ja. Vergeleken met de rest van Europa. Ja, denk ik. Ja. Kijk, uh, Duitsland heeft dat uh, 10, 12 jaar geleden gedaan. En dat heeft toen geleid. Hè, toen uh, werd Duitsland een beetje uitgelachen. van... Uh, wat zijn ze daar allemaal aan het doen? Maar dat heeft geleid toch tot een economie die dus, uh, ja, op dit moment weer leidend in Europa is. Ja, en en dat, daar is aarzeling in Nederland. Volgens mij zou je helemaal niet passen in de, in, de, in de politiek. U bent veel te ongeduldig. Zou best kunnen. Ja, <laughs> Ik zie een big smile, dus ja. dat klopt. Ja. U bent uh, erin geslaagd om met een diploma boekhouder... uiteindelijk een van de grootste bestuurders van Nederland te worden. Kan dat nog steeds in deze tijd? Of moet je toch wel echt heel veel opleiding hebben om dat te kunnen? Nou, het is volgens mij altijd veel beter als je de, al die opleiding wel hebt. Maar uh, volgens mij... Uh, uh, ik kan dat zeker. Kijk, je ziet bij bedrijven toch dat. Uh, in het begin is uh, bijvoorbeeld mensen die academische opleiding hebben. Die, die krijgen allerlei voorrechten en die krijgen allemaal trainingen. en die worden als kleine prinsen, dan zeggen, gekoesterd. Maar na een jaar of vijf, dan, uh, dan is dat traject voorbij. en dan uh, gaat het er uiteindelijk om. wie heeft nou de beste prestatie? En of je dan HBO hebt of universiteit en of MBO. Als je, dus, uh, je, je kan best omhoog klauteren met vanuit een lagere functie. als je dus iets bijzonders te brengen hebt. Ja. Julius Wijs en ik, de honderd Jullie hadden je studie niet afgemaakt, geloof ik, hè? Dat of, klopt. Dat klopt. Ja, hij is nog bezig. Oh, hij is nog bezig. Ja. Dus er is nog Stop hoop. is het. Maar ja, meneer Gebouw zei ook wel, wel afmaken die studie, toch? Ja. Dat wel. Ja. Ja. Ja. Coacht u ook jonge, jonge ja. mensen? Nou, niet, uh, ik zeggen officieel, dat ik uh, het beroep van coach heb. Maar ik, ik heb wel een aantal uh, jonge mensen, of er zijn veel, vrij veel jonge mensen... die bij me langskomen met plannen, ideeën, die dus iets willen beginnen... van een business en dan... Uh, nou, vragen ze wat ik ervan vind en soms vragen ze of ik er ook in wil investeren. En als ik, uh, als ik het plan leuk vind, en die mensen leuk, dan help ik soms. Ja, en, dat doet uh, u dan ook. Ja, niet, niet altijd investeren, maar gewoon uh, zeggen, nou ja, weet ja, wel, je, ik vind het leuk om, uh, weet je, ik kom over een paar maanden nog eens terug met dat en als je dat en dat gedaan hebt. En uh, soms, een uh, enkele keer investeer ik ook. Okay, wel eens. Nou, deze twee jongens zitten hier. Nou, misschien moeten jullie straks maar even ja, praten. Ja, ja. Nog even over uzelf, 69 bent u, hoe lang uh, gaat u nog door? Ja, ik heb, ik heb geen plan om... Dus uh, te kort. Uh, nee, nee, nee, Maar uh, zeggen, ik voel me altijd beter als ik werk dan wanneer ik niet werk. Oké, okay, dat en klinkt veelbelovend. Dus nee, maar dus uh, zolang dat zo is. Dan, uh, en ik heb uh, uh, plekken waar ik me uit kan leven, dan doe ik dat graag. En uw vrouw vindt het ook goed? Ja, volgens mij vind ik het prima. Oké, okay, <laughs> goed. <laughs> schoenen uit Peru, ze zijn een hit in Nederland. Na half drie de twee studenten die de schoenen uit, uh, naar Nederland toehaalden.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 Premier Tsvangirayan noemt de verkiezingen in Zimbabwe een farce. Waarnemers maken ook melding van onregelmatigheden. Ze konden kiezers zich niet laten registreren... en waren er ook bij het stemmen zelf onregelmatigheden. President Mugabe spreekt van een lastercampagne van zijn tegenstanders. Het Rotterdamse bedrijf Atlantic Marine and Offshore gaat in Somalië helpen de kustwacht op te zetten. Somalië wil met de nieuwe kustwacht de piraterij beter aanpakken. Volgens directeur Verstand van het Rotterdamse bedrijf zijn er honderden miljoenen euro's gemoeid met de opdracht. Onder meer de Europese Unie betaalt mee. En het RIVM waarschuwt voor matige smok morgen. In het oosten kan de smok ernstig zijn. De luchtvervuiling ontstaat onder meer door de hoge temperaturen. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden... Vooral mensen die ziektes aan de luchtwegen hebben, kunnen er veel last van krijgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met aan tafel Ad-Scheepbouwer, Julius Wijzen en Nick de ronde Bresser. En die laten al wat schoenen rondgaan hier aan tafel. Lucas Wenninger en Lex Peters. En straks een optreden van Sherman. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD Of ga naar de website dit is de ja, Julius wijs en ik de Ronde Het zijn twee studenten die een goed idee hadden. Ze hebben de Peruaanse Mipacha-schoen naar Nederland gehaald. De sneakers uh, die gemaakt worden van de typische vrolijke stof uit het land van de Inca's. En ze zijn nogal een hit. Heren, jullie zijn zo succesvol dat jullie zelfs iets te laat kwamen voor de uitzending. Ja, sorry daarvoor. <laughs> Waren jullie druk met zaken? Druk, ja. Na, nou, we stonden eigenlijk in de file nu. Oh. In de file? Oh ja, nou goed. Maar dat was wel met jullie tourbus, toch? Want jullie hebben een soort... Uh... Ja, ja, dat klopt. Dus eigenlijk zoals artiesten dat hebben hebben jullie een eigen tourbus, maar dan met schoenen of zo? Uh, nou, niet met schoenen, maar we hebben inderdaad een tourbus waar we dan uh, de winkels langs gaan met uh, tassen met schoenen erin. Ja, nou. jullie is het uh, begon ook bij jou. Jij was uh, na je middelbare school ging jij naar Peru. Waar, ja. Waarom eigenlijk? Nou, ik was, uh, ik ging reizen in Zuid-Amerika. Oké. Okay. Um, ja, mezelf vinden. Nee, ik weet niet gewoon. Mooi. <lacht> <lacht> <lacht> ja. En, en, en heb uh, je jezelf gevonden? <lacht> nou, oké. Okay. En nog wat meer? Ja, en inderdaad een, een droom gevonden. Nee, hoe, hoe kwam dat? Liep je op de markt en dacht je, hey, wat doet het stof hier de hele tijd? Ja, nee, ik uh, liep inderdaad in Peru op de markten en uh, daar kochten ze van alles met van die stoffen. Dus ook schoenen en ik had die schoenen gekocht. En uh, nou, op een gegeven moment kwam ik terug in, uh, in Nederland en ik was helemaal verliefd op Peru geworden en uh, daar een lang vrijwilligerswerk gedaan en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment uh, kreeg ik alleen maar positieve reacties van iedereen over die schoenen en toen. Nou, langzamerhand kwam het idee van, kan ik dit niet combineren met nou, dat mooie land en die tijd die ik daar heb gehad en hier zijn? Want iedereen vond ze mooi. Ja, iedereen vond het, vooral de patroontjes en de felle kleuren, interessant en grappig. Ja. Het, de schoen zelf was qua model en kwaliteit nog helemaal niet, nog niet goed of mooi. Maar ja, vooral die stoffen vond iedereen dus Ja. Maar goed, je was uh, toen zeker nog jong. En uh, dan heb je daar schoenen ergens gekocht. En dan zegt iedereen, ik vind ze mooi, wat doe je dan? Ik bedoel, je kan niet. Ja, nou, precies. Wat, wat doe is... je? Ga je er een paar bestellen daar via een vage internetwebsite? Nee, uh, ja, ik ben uh, ga eerst gaan mailen en bellen met mensen die ik nog kende daar. En uh, nou, daar kwam niks uit. En ik kwam er wel snel achter dat er eigenlijk... Niet een bedrijf of een fabriek bestond die die schoenen maakte, maar wel gewoon kleine families of instanties. Mm -hmm. En uh, nou, toen kwam ik dus ook snel achter dat dit veel te ingewikkeld ging worden om dit zelf te doen. Toen. toen dacht ik wel Nick. Ja. <laughs> Met wat handigere maatje Nick heb ik toegebeld. Ja. Oké, okay. en Nick, uh, wat dacht jij toen? Hij opbelde. Um, nou, het is mijn beste vriend eigenlijk al mijn hele leven. Dus, um, wel even naar ja. kijken. Ja, ja. Um, um, ja, ik vond die schoenen ook vet. Um, ik, wel, ik had verder nog niks gedaan in mode of uh, eh, iets wat erop lijkt. Maar uh, we hadden een beetje een plan uitgewerkt. En, had uh, jij geen uh, school of zo, studie? Nee, wel. Ik, uh, ik studeerde werktuigbouwkunde in Delft. Ja. Maar Kijk, daar heb je nog eens een toekomst mee, toch? Ja. Nee, maar... Um, ja, ik vond het wel leuk, mijn studie. Maar... Nou, niet echt helemaal super, dus... Um... Je was eigenlijk wel blij met wat afleiding? Ik was wel blij met afleiding. En ik ben toch ook wel snel, als ik iets hoor, dan wil ik het ook wel doen. Mm -hmm. Dus um... nou, we gingen er in ieder geval naar kijken. We waren nog helemaal niet serieus. Ik was ook nog niet meteen van plan om te stoppen of zo. Oké, okay. maar je hebt een klein businessplantje uitgeschreven. Toen ben je daarheen gegaan, hè? Ja, nou, niet zo snel. Maar we hebben, um... zijn via via in contact gekomen met wat uh, lokale schoenenmakers in Cusco. Mm -hmm. En uh, met hun... Hebben we via mailcontact, echt met Google Translate, want spreek ik spreek natuurlijk alleen Spaans, ja. Hebben we, zijn we op het plan gekomen dat uh, ik daarheen zou gaan en uh, hun een interestvrije microkrediet zou aanbieden. En dat we dan een eigen fabriekje gingen opzetten, daar zelf modellen ontwikkelen en die dan hier gaan verkopen. Dat is nogal wat. Het is nogal dat wat, heb ja. je allemaal zelf bedacht? Nou ja, met z'n tweeën. Samen met z'n tweeën? Ja. Ik vind het nogal wat. En, en spreek je ook een beetje uh, habla Español un poquito? Un um poco. Un um poco. Um poco. Um poco. <laughs> maar je reikt je vooral met Google Translate. Nou ja, ja. Kijk, In het begin um, waren we met een andere Zweedse vrouw ook. Um, via haar zijn we in contact gekomen met die, um, met die schoenenmakers. Ja. Zij is, uh, in eerste instantie, waren we waren op een plan om het met haar samen te gaan doen. Ja. Dus ik ben samen met haar naar Peru gegaan. Want zij heeft iets van vijf jaar in Cusco geleefd. Mm -hmm. um, dus in de eerste week was dat heel handig. Want ik, kan, ik kon geen woord Spaans. En ik kende die mensen niet. Ik kende de cultuur en het land ook niet. Dus um, ja, die eerste week had ik haar echt heel erg nodig. Ja, ja. Maar het bleek al vrij snel dat we een beetje een ander beeld hadden. Van hoe we dit nou echt wouden. Um, ja... Ja? Hoe we dit wouden opzetten, echt. Dan zij bedoel je? Ja, we wel echt een groter beeld. Um, wat en... zei je dan dat je voor wat vrienden en familie of zo wat schoenen wilde importeren? Ja, en ze dachten: het ging haar echt meer. Um... Ja, hoe zeg je dit? Nee, nee, zij, wij wilden echt een kwalitatief goed product maken. Ja. En zij wilden gewoon leuke schoentjes importeren. Oh ja. En wel. hoe luistert u hiernaar? Nou, met, met belangstelling. Hè. Dus <laughs> wij, is dus tegenwoordig. Uh... Uh, is, is een uh, heel groot deel van de schoenenhandel is dus op internet. Uh, dus uh, de bedrijven als Weekamp en, uh, en ook Zalando... die verkopen vrachtwagens met schoenen. Dus ook aan mij, hè? Uh. Ja, ja. Goed, heel goed. Ik zal het toegeven. Ja, een ja, ja, van de grotere uh, afnemers. Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, ik hoop wel dat u de bedoelt en niet Zalando. Ja, ja, ja. <laughs> ja maar, maar. maar uh, Dus je moet vooral ook zorgen, denk ik, dat je goed gepositioneerd wordt bij een van die internetwinkels of je eigen internetwinkel, maar dat valt meestal logistiek niet mee, maar dat je ergens goed gepositioneerd wordt. Van. De meeste vinden dat heel makkelijk. Dus ja. advies is ja. al bieden. Maar nog even voordat dat gebeurde, want je hebt, om dat op te starten, het klinkt een mooi fabriekje, locals die er aan het werk gaan, dat kost ook wat. Hoe kom je aan het geld? Nou, de begininvestering was niet heel groot. Um, we hebben het ten eerste met die Zweedse vrouw samen gedaan, uh, dat beginnetje in ieder geval, en ja, um, nou, gewoon familie eigenlijk. Die hebben jullie gesteund. Ja. Maar het grotendeels was dus, inderdaad, het begin viel wel mee... maar toen hebben we uh, dus de samples gemaakt en de site gemaakt en uh, online gezet... en via social media heel veel gemarket en een pre-launch gehouden. Mm -hmm. Toen zeiden we, van, nou, um, ja, als je de allereerste wil zijn in de wereld uh, die deze schoenen koop, uh, ja, heeft... kun je ze nu voor 20% korting kopen, uh, maar dan moet je wel anderhalve maand wachten... Kijk. En uh, nou, dat was echt een hit. En een uh, paar honderd schoenen verkocht. En toen hadden we wel een, een buffer om daar echte uh, dingen te doen. Die... Oké. Okay. En toen is ja. dus ook, want jullie hebben dus een soort eigen internetwinkel. Ja, we verkopen dus vooral online zelf. Oké. Okay. Ja. Kijk, eerst eerste advies ja. is al opgevolg. Ja. Ja. Heel slim. Ja. Ja. En zijn ze ook nog ergens gewoon in de offline winkels te halen? Uh, ja, we zijn nu dus uh, bezig met winkels benaderen. Dat we eigenlijk de afgelopen maand nu uh, zijn we dat aan het doen... aangezien gewoon de productie en alles in orde is. Ja, en we liggen nu in Baskets en Hutspot uh, in Amsterdam, allebei. En we zijn nu, nog, ja, nu dus met de bus rond aan het rijden naar de hippe, koele winkels per grote stad. Wat een droom. Ja, jongens, droom. Ja, dag. En hoe zit het met die mensen daar? Want dat zijn dan families die nu in, een soort, in twee fabriekjes van jullie eigenlijk werken. Heb je daar contact mee? Doe nee, je daar een, nog verder iets voor? Eén fabriekje is ja. van ons, uh, op niveau um, met die mensen samen. Um, daar zijn we begonnen, daar hebben we die modellen ontwikkeld, en daar hebben we de eerste serie gemaakt. Uh, die we toen uh, met die pre-launch hebben verkocht. Mm -hmm. um, maar ja, toen kwam... We, kijk, op een gegeven moment... die vraag die was best wel groot. Mm -hmm. en, um, het is een ontzettend lastig productieproces... want we hebben gewoon twintig verschillende kleuren... Uh, hoog en laag uh, in tien maten. Dus dat zijn vierhonderd verschillende producten. En ja. aangezien die stoffen uh, daar gemaakt worden... en altijd zo eruit zien... En gewoon met de hand, hè? Met de hand. ja. Maar, nou, Dit wordt met soort oude machines gemaakt. Okay. Maar dat zijn echt nog houten machines gewoon. Ja maar nou, Door met de hand uitgesneden helemaal. Dus dat is per schoen, per kleur, per maat is dat anders. Mm -hmm. Dus um, ja, het is vrij lastig, dat hele productieproces. Ja, ja. En, en die dus... mensen daar, want zorgen jullie ook dat zij uh, goed salaris krijgen... gaan jullie daar ook over? Dat is toch eigenlijk heel gek om werknemer te zijn van, van lokale mensen daar? Ja, nee, maar dat of is die... sorry. ja, maar dat was tenminste het plan. En het idee, denk ik, is om lokale mensen, lokale materialen, lokale uh, technieken te gebruiken... en dan in een westerse product te zetten en hier te verkopen... En juist inderdaad te kijken naar uh, ten eerste hoe werken die mensen in wat voor omstandigheden. Dus wat Nick volgens mij net ook wel zeggen is dat we eigenlijk door die grote vraag best wel een groot deel van de productie uh, hebben uitbesteed in, dat, in die andere fabriek, die bestaande fabriek. Mm -hmm. Die hebben we gewoon uitgezocht of <coughs> bekeken naar uh, de, uh, de, uh, het, de criteria waar die mensen onder werken en dat soort dingen. Dat was ja. helemaal in orde. En wat we vooral doen is uh, 10% uh, van de winst willen we teruggeven uh, in, pro uh, in projecten daar. Okay. Dat is nu nog in de vorm van uh, opleiden van die, uh, ja, van die mensen in dat fabriekje tot een, tot een schoenmaker. Van, van, want die hadden nul uh, uh, ervaring. Yeah. En maar we zijn nu wel, aangezien dan de winst weer wordt, kan je natuurlijk meer doen. En we zijn nu met verschillende stichtingen bezig... Uh, te kijken hoe we dat gaan invullen. Mooi. Ja. En dat was jouw idee, want jij studeert culturele antropologie. Ja, dat was mijn eerste <laughs> Ze hebben hier de taken verdeeld. Ze zijn, ja. uh, het wordt dus allemaal mooi lokaal met de hand gemaakt en niet heel snel. Het is ook wel, uh, het, het is niet heel goedkoop. Nee. Ze kosten 110 euro per, per paar, geloof ik. Ja. ja. Uh, Klopt. Uh, en toch wel is er heel hoop vraag naar in deze crisis. Ja, maar je koopt ook echt iets speciaals. Want ja. Ze echt ook eens werk over natuurlijk. <laughs> zijn jullie niet bang bijvoorbeeld voor remakes? Nou, niet echt, want we hebben... Um, ten eerste zijn we de, ja, de eerste dan die dit zou doen. Um, um, ja, we maken gewoon een goed product met een heel speciaal verhaal. Ons verhaal is uh, eigenlijk de helft van ons product. Ja. Dus ja, je kan in China uh, dit laten maken um, in grote getalen... en het dan voor de helft verkopen, maar... Ja, echt wel een groot deel van de mensen die het kopen, kopen het wel ook echt om het verhaal. Ja, als je echt fan bent, wil je er gewoon eentje uit Peru. Ja, en ja. Daarnaast, daarnaast zie je ook veel ook in schoenen en volgens mij andere producten... Dat, uh, dat het eerste merk en het echte merk toch wel uiteindelijk het best lopen. Bijvoorbeeld Ux of zo, die ja. Uh, ja, het, het waren ook een stuk duurder dan de nepux, maar dat ging ook... Ja, ja. Hé hey jongens, en jullie zijn nu op, de, op, op tour om nog meer uit te breiden. Als het nou echt, laten we zeggen, over, over een jaar nog drie keer zo groot is... hoe gaan jullie dat doen met die productie? Want het zijn nu nog een paar dan families, dat, dat gaat niet meer lukken nee, dat wil ik net vertellen eigenlijk. We hebben dus nu, um, nadat die early bird actie geweest was... net dat we dus die productie moesten opschalen... zijn we met een ander bedrijf in Lima gaan samenwerken. Uh, een bestaand bedrijf al. Ja, die, die hebben we dus uitgekozen op uh, hun voorwaarden, voor in ieder geval hun uh, werkomstandigheden, et cetera. Mm -hmm. uh, daar heb ik de afgelopen twee maanden eigenlijk gezeten. Okay. Om met die mensen dit product te maken. En ja, daar zijn we nu ook uh, op een niveau op een punt gekomen dat we. Echt in grote getalen wel kunnen maken. Oké, okay, ze hebben die capaciteit. Ze ja, hebben die capaciteit mooi. Ja. Mipatjes heet het, hè? Pacha, ja. Kijk, veel succes nog. Wij gaan, naar, wij gaan naar muziek van, van Sherman, alias singer-songwriter uh, Steven Bosuit. Gewoon een hele Nederlands naam. Maar je bent uh, uit Vlaanderen, hè, geloof ik? Dat klopt, hè. Ja. Jij bent het levende bewijs dat het uh, tegenwoordig ook nog gewoon kan om jezelf te pluggen. In plaats van mee te doen aan een of andere talentenjacht. Uh, hoe heb je dat aangepakt? Uh, ik ben enkele jaren geleden naar uh, Londen verhuisd. En met het idee uh, mijn muzikale carrière uh, op te starten. Zoals waarschijnlijk honderden anderen. Inderdaad. <laughs> um, en, en ja, ik ben daar uh, veel gaan spelen. Ik ben er ook gaan werken in een koffieshop. In mm -hmm. En daar ben ik een BBC producer tegen het lijf gelopen. Echt waar? Echt waar. Dat is, dat is toch echt grote mooi om waar te zijn? Uh, ja, maar het is toch Tenminste, je <laughs> moet dan nog wel van je muziek houden. Ja, wel, ik, ik, ik werkte daar en die, die man kwam iedere dag koffie halen en op een bepaald moment vroeg ik hem wat voor job hij deed en toen zei hij dat hij producer was. Dus toen, hij, toen heb ik hem een demotje gegeven en hij vond toen uh, on your side het nummer dat we nu gaan spelen uh, heel fijn. En dan zijn we daar op BBC mee geraakt okay. uh, met dat nummer. Ja. Ik word wel nieuwsgierig naar. Laat me horen als je wil. Oké. Okay. As Though someone died, You're sure everything's all right. I take my hand and hold on tight. And everything'll be all right. Everything'll turn out fine. When you can night, run into the city light, they never ever look so bright. But you should really try to find some peace of mind, open up your eyes. you can met hulp van twee extra gitaristen en vocals. En u hoort het nummer waarmee hij, de BBC-producer, overtuigd in de shop. Natuur op 1. In onze rubriek Natuur op 1 gaan we het hebben over monogamie bij dieren. Voor sommige dieren is voortplanting geen kwestie van strijd... maar van serieuze hofmakerij... In het voorjaar verzamelen de futen zich in de Zoetwatermeren van Oregon om hun band te bestendigen. Het ceremonieel begint met een reeks sierlijke duetten, waarbij de ene partner de bewegingen van de ander volgt. Alleen de sterkste en trouwste koppels wagen zich aan deze ultieme extatische dans. Ah, het is bijna ontroerend. De Fut, een voorbeeld van eeuwige trouw. Uh, Lucas Weniger, waarom zijn sommige dieren wel en andere niet monogaam? Daar zijn twee studies over verschenen, dus daar gaan we met jou over praten. Zijn dieren over het algemeen monogaam? Nee, absoluut niet. Nee, er zijn extreem veel dieren die helemaal niet monogaam zijn. Maar uh, is het bovendien ook een beetje lastig? Want monogamie is een heel verwarrend begrip. Dus je kunt, je kunt sociaal monogaam zijn. Dat wil zeggen dat je met je partner altijd uh, dingen samen doet. Bijvoorbeeld samen eten verzamelt en samen nest bouwt. En dan heb je ook nog genetische en echt seksuele monogamie. Er zijn best wel veel bijvoorbeeld vogels. Er zijn 90% van de soorten, van de alle vogelsoorten... zijn echt wel sociaal monogam, dus die zitten samen op een nest. Mm -hmm. Maar het grootste deel van daarvan is totaal niet uh, seksueel of genetisch monogam. Dus die vinden het prima om ze nu nog wat extra eitjes erbij te leggen... die van de buurman komen. Ja, dus het is net, maar net de definitie van monog monogamie die je hanteert... Uh, als je nou de definitie, definitie hanteert waarbij aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, zijn er dieren die zich zo gedragen? Ja, er zijn er, zijn er wel een paar, maar dat is, dat is dus echt, dat zijn uitzonderingen. Zijn dus dat? er is bijvoorbeeld zo'n prairiewoelmuis. Zo, zo prairie -woelmuis. Dat zijn uh, rare dieren die, die een beetje in een droog gebied leven. En die zijn echt uh, totaal monogaam. Die, die hebben we op een gegeven moment als ze dus een paar vormen, dan hebben ze één keer extreem lang seks. En dan vervolgens dan, uh, zijn ze voor eeuwig aan elkaar verbonden. En ook als je dan er een, een hartstikke hitsig ander vrouwtje naast zo'n mannetje zet. dan gaat hij zo wat verder ervan maar wat, wat afstaan. En denkt hij, nou oh, dat moet ik niet. Dat is nou, echt uren. uren? Ja, de eerste keer. Ja, en dat, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze op dat moment. Een, uh, allerlei hormonen in hun lichaam aanmaken. waardoor je ook echt veranderingen ziet in de hersenen van die dieren. En vanaf dat moment zijn ze gewoon aan elkaar gekoppeld. Willen ze alleen maar met elkaar en willen ze nooit meer met een ander. Ja, maar dat, is dus dat, een... dat komt dus bijna niet voor. Nee, hij zegt dat is dus een uitzondering. Uh, die twee studies die, uh, die gedaan zijn naar monogamie onder dieren, die hebben verschillende verklaringen hè, voor, voor waarom sommige dieren monogaam zijn. Wil je daar eens iets over vertellen? Het is natuurlijk heel raar. Waarom zou je monogaam zijn? Nee, dat dat, dat... Het voelt biologisch gezien niet zo heel erg logisch. Want dat je moet voortplanten, dat is duidelijk. Hè? Anders dan werkt het niet. Dan ga je de evolutie nooit overleven, zou zeggen. Dat, dat schiet niet op. Dus je moet je gaan voortplanten. Maar als je dan hebt besloten, dat gaan we dan op een seksuele manier doen. Wat al in de biologie een, een andere manier is dan de niet-seksueel. Want Je zou je ook gewoon kunnen delen. En twee, twee verschillende delen. En dan heb je helemaal geen andere partner nodig. Maar op een gegeven moment heb je dan besloten, we gaan dat seksueel doen. Dan heb je een mannetje en een vrouwtje. En in principe is de zorg gedefinieerd als het vrouwtje geeft de meeste zorg. Zo zegt een, een bioloog dat het een vrouwtje is. Maar zo'n mannetje kan dan natuurlijk gewoon prima ook denken van... ik heb deze bevrucht, ik ga naar de volgende. Ik ga kijken of het daar nog een keertje lukt. Ja. Dus de vraag was een beetje waar komt die monogamie nou vandaan? Nou, er waren dan twee grote groepen. Die hebben gekeken eigenlijk naar de evolutie van monogamie. En de ene zegt van, nou het heeft er gewoon mee te maken dat... Monogamie is handig, want het beschermt er tegen... dat als je um, op een gegeven moment een nieuwe partner krijgt... dat die partner niet... Als je, als je, stel dat je gaat wisselen van partner... dan hebt, heb je de kans dat die partner zegt... ik sloop even al jouw eerdere kinderen. En dat is natuurlijk niet handig. Dat, nee. is, dat geeft geen evolutionair voordeel. Uh, dus dat is de ene theorie. De andere theorie is dat... Uh, dat waren onderzoekers uit Oxford... en die hebben eigenlijk gedacht... monogamie komt eigenlijk voort uit het feit dat er relatief weinig... Um, dieren per vierkante kilometer zijn. Dus dat de kans dat ze tegen, elkaar tegen het lijf lopen... relatief laag is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... er zijn bepaalde diepzeevissen. Nou, die wonen ergens in de diepzee. Overal is het donker. Boven is het donker, beneden is het donker, links, rechts. En je kunt alle kanten op. Dus de kans dat je daar een vrouwtje en een mannetje... elkaar tegenkomen, is extreem, extreem klein. Hm. Dus wat doen die beesten? Als, als er dan een vrouwtje is en er komt een mannetje tegen... dan bijt dat, dat, dat, dat mannetje dat bijt zich gewoon vast aan het vrouwtje... En die die die fuseren, laat nooit meer los. En is daar blij mee ook dat vrouwtje? Ja. Want die komt en nooit meer de bloed, bloedvaten, die groeien ook zelfs aan elkaar. En dat vrouwtje is dan helemaal top top, want die heeft gewoon permanent heeft ze altijd voldoende sperma in huis. Want het is gewoon sperma aan huis. En dat mannetje is dus 100% monogaam. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, eh, monogamie het komt dan alleen maar voor... in uh, gevallen van extreme eenzaamheid? Nou ja, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Oh. De ja. Ja, nou ja. Ja, het, het laat wel zien wat, wat voor een krachten er allemaal kunnen spelen. En dus die, die mensen uit Oxford die zeggen van... eigenlijk moet je je dus voorstellen dat het grootste deel van die zoogdieren... In ieder geval, want ze hebben dan echt naar zoogdieren gekeken... die sowieso niet heel erg monogaam zijn... want er zijn maar 9% ongeveer van hun zoogdieren zijn monogaam. Die... Uh, die we leefden dan met name in, eerst in de solitaire uh, verband. Dus gewoon in hun eentje. verzamelden ze eten en dan op een gegeven moment deden ze een paring. En daarvan zeggen ze van nou dat was dan voor die mannetjes en die vrouwtjes kwam het goed uit. Als ze dan echt een, een monogame uh, verbinding gingen vormen. En dan krijg je, in de, in, uh, krijg je als gevolg daarvan weer allerlei andere veranderingen. Dus bijvoorbeeld vaderschapsgedrag. Maar dat vaderschapsgedrag, want daar, dat was natuurlijk een van de eerste ideeën. Van, misschien komt monogamie gewoon omdat dat handig is voor zo'n gezin. En dat ja. functioneert beter. Vader aan huis, krijg je betere kinderen. Dat, is eigenlijk, dat lijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Want van die, uh, van, zelfs van al die zoogdieren die dan monogaam zijn... is nog steeds bijna de helft van die mannen... doet helemaal niks aan de opvoeding. Dus, dus die is... zijn wel gezellig met elkaar. Ja. Maar als die kinderen er eenmaal komen, dan denkt die... Wat moet ik daarmee? Dus bij, de, is... bij de dieren dan hè? Voor de duidelijkheid. Ja, ja nee, ik zijn nog steeds bij de dieren. Dus die zorg, die zorg en het betere samenstelling van het gezin voor overleving, dat, dat speelt dus eigenlijk geen rol. hebben ze zo ontdekt. Nou ja, dat, is, dat speelt misschien wel in tweede instantie een rol. Maar dat is, dat is echt een gevolg. Het is niet een oorzaak van. Het is waarschijnlijk niet de reden dat er ooit dieren beginnen met monogaam te worden. Nee, heeft, uh, jij, jij zegt steeds van het alles wordt natuurlijk gedreven door het feit van hoe overleef ik als soort. Uh, heeft, spelen emoties nog een rol bij dieren? Ja, emoties, emoties. Dat is lastig um, bij vrouwtjesdieren. Ja. Nou, bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk wel... Je hebt, uh, een van die andere dingen is dus dat, dat sommige van die soorten... die hebben ook dat de vrouwtjes elkaar niet kunnen luchten of zien. Okay. Um, en dat, heeft, dat, dat is dus ook een manier om richting monogamie te komen. Want anders kan zo'n man kan gewoon een troepje verzamelen... en dan neemt hij gewoon een heleboel vrouwtjes. Maar dan gaan ze elkaar de tent uitvechten? Maar dan gaan ze elkaar echt de tent uitvechten. Welke... Dus bij sommige dieren gebeurt dat echt. Okay, en dat welke... hangt er waarschijnlijk dan ook weer vanaf... Zijn, die, zijn bijvoorbeeld die vrouwtjes verwant? Want als het allemaal zussen zijn... Dan hebben ze, er niet zo heel erg, dan hebben ze er misschien wel belang bij dat hun zussen ook allemaal kinderen krijgen. Want dat is, daar zijn ze genetisch mee verwant. Maar als dat allemaal wild vreemden van elkaar zijn, ja, dan moet je niet nog zo'n zo vrouw erbij hebben. Nee, nee, nee, kijk aan. Dus die emoties spelen toch een rol. Hoe zit het met mensen? Zijn wij van nature uh, monogaam? <laughs> um, ja, wat denkt u zelf? <laughs> ja, u bent de deskundige. <laughs> Nou, ik ben daar niet deskundig op, maar... <laughs> okay. um, nee, dat is lastig. Mensen hebben natuurlijk die hebben een hele sterke cultuur die dat bepaalt. Die, hebben, um, in, in, die zijn natuurlijk veel lastiger om op die manier... echt in een biologisch hokje te douwen. En je ziet dat sommige dieren ook wel een vorm van cultuur hebben. Dus bijvoorbeeld die futen die zo op een hele bijzondere manier... met elkaar gaan bewegen om dan een band te vormen. Maar het, uh, de cultuur maakt het wel heel lastig om te zeggen... van, mensen ze zijn monogaan, mensen zijn niet monogaan. De meeste... Uh, menselijke culturen gaan wel uit van in principe sociale monogamie. Ja. Of daar ook seksuele monogamie bij zit, is niet helemaal duidelijk. Maar dat is bijna een excuus dan, als je dan vreemd gaat. Ja, maar ik dacht dat je sociale monogamie bedoelde. Ja, ja nou ja, goed. Als, dat, als u dat als excuus wil gaan gebruiken. Dan, <lacht> ik, ik weet niet of het heel erg diep is, maar <lacht> u kunt het zeker ja, doen. Nee, het ja, de, de schattingen zijn zo, dat zo'n beetje 1 op de 40 mensen... niet verwekt zijn door hun sociale uh, vader. Dus de, ze, ze leven in een gezin waar de vader dan... Een ja. sociale monogame bond, eh, verbinding heeft met, een, met de moeder. Maar die vader die is niet hun eigen vader. Nee. De melkboer. Nee. Uh, wat, wat, leer je, wat is nou de belangrijkste conclusie uit deze twee studies? Nou, dat het toch weer allemaal weer heel erg lastig is om precies de volgorde van de evolutie aan te geven. Um, en dat je dus ook, als je naar van die grote datasets kijkt. want ze hebben dan echt enorm veel gegevens in een computermodel gestopt. om te kijken hoe is dat nou precies verlopen. dat je dan toch, als je twee hele gerespecteerde onderzoeksgroepen hebt. nog steeds. Uh, uitkomsten kan krijgen die er niet altijd helemaal uh, op elkaar aansluiten. Nou, en dus, zoals elke onderzoeker dan zegt, er is nog meer onderzoek nodig. Nou, maar of zeg is gewoon... je dat niet? Nee, niet per definitie, maar het is wel interessant. Dus als iemand uh, tijd en zin heeft, dan moet hij dat vooral doen. En er zijn er genoeg op dit moment. En zo meteen gynaecoloog Lex Peters Die heeft ontdekt hoe je met een simpele test... met gewoon azijn baarmoederhalskanker kan uh, opsporen. In ontwikkelingslanden is dat namelijk de grootste infectie, infectieziekte. Om de twee minuten sterft op deze wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. En hij gaat zo vertellen hoe je dat kunt voorkomen.